De PVV en de SP zien een nieuw paars kabinet aankomen. Ze vrezen dat VVD, PvdA en D66 net als in de jaren negentig gaan samenwerken. PVV-leider Wilders twitterde vanochtend... Rutte zeurt wel over de PvdA, maar sluit ze niet uit. Een paars kabinet staat volgens hem al in de grondverf. SP-leider Roemer zei voor de Trosradio dat hij de opmerking van Wilders wel snapt. VVD en PvdA houden alle opties open dan weet je dat paars heel snel gevormd gaat worden, aldus de roemer. Rutte zei vanochtend juist in de Telegraaf... dat een paars kabinet wat hem betreft heel ver weg is. Hij noemde de opkomst van de PvdA een gevaar voor Nederland. In Delft is vanochtend een 20 meter hoge bouwkraan omgevallen. De kraan viel dwars over een weg in het centrum van de stad... in de buurt van het Legermuseum. De weg was al afgesloten vanwege werkzaamheden. Volgens de brandweer is de machinist met de schrik vrijgekomen.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 Het weer. Het is een zonnige dag. De middagtemperaturen variëren van 22 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Ook morgen veel zon, net als vandaag, en nog iets warmer. Daarna neemt de kans op buien toe en wordt het geleidelijk wat koeler. Dit was het NOS-journaal. B Verkeersinformatie: er is erg veel vertraging op de A2 bij Maastricht. Daar wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat van Maastricht 8 kilometer file.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 Opium, het cultuurmagazin van de Avro, live vanuit de Rijksacademie in Amsterdam. Met het grote cultuurdebat. Hier zijn uw presentatoren Jan Mom en Hans Smit. Goedemiddag, welkom terug bij Opium Live. Dus vanuit de Rijksacademie voor beeldende Kunst in Amsterdam. Aan de Sarfatistraat in dit uur het grote kunst- en cultuurdebat... met woordvoerders van vier politieke partijen. Aan welke partij van deze vier kunt u met een gerust hart het voortbestaan van uw favoriete theatergroep of kunstcollectie overlaten? Wie zorgt ervoor dat de muziekles van uw kind betaalbaar blijft en welke partij weet de sector het meest te prikkelen gewoon het beste uit zichzelf te blijven halen? Kortom, wie verdient uw stem woensdag als het gaat om kunst en cultuur? De gasten zijn Bart de Liefde van de VVD, Jasper van Dijk van de SP, Jetta Kleinsma van de Partij van de Arbeid en Salima Belhaai van D66. We debatteren straks aan de hand van stellingen. En voor we beginnen, gaan we de deelnemers een beetje introduceren. U kunt uh, meedoen door uh, te twitteren: hashtag opiumafro. Dat gebeurt al uh, levendig. Op elkaar de benali. Uh, Wie staat erop voor kunst en cultuur? Dus dat is aan de politici gericht. Uh, Geert Overdam van de boulevard in Den Bosch. Hoe om te gaan met de schade die is aangericht? Uh, uh, Anonieme kerken doen het zonder subsidie. Patrick <laughs> van Lunte, de bibliotheek moet blijven. En kunstenares Tinkerbel tot slot, kom maar op. Dat is Goed, ook uh, kom maar onze deelnemers gericht. Ja. Ja. Succes allen. Uh, om met Bart Liefde uh, te beginnen van de VVD. Uh, wat is het mooiste op gebied voor kunst en cultuur... dat u de afgelopen jaar heeft beleefd, gezien, gehoord? Uh, beleefd is het uh, een, een avond dat ik terug naar een debat... vanuit Amsterdam naar mijn woonplaats Den Haag. En... Uh, onder een, een, een donkere sterrenhemel, euh, heb genoten van uh, de muziek van Wim Mertens. Mooi, ja. In, gewoon in de auto onderweg. Minimale pianomuziek, of niet? Ja. Ja. ja, zeker in die setting, een lege snelweg, Zo'n ja. ja. sterrenhemel... Road en dan Wim Mertens. Ja, ja. Dat was indrukwekkend. Ja. Welke rol speelde kunst en cultuur in, in het gezin waar u opgroeide? Uh, heel veel. Uh, mijn moeder is uh, een fervent liefhebber van, uh, van klassieke muziek. Ik bezoek regelmatig, deed dat uh, uh, in Rotterdam. Toen ze waren gewoon het Gerke Festival. Dus ik heb uh, veel, uh, veel meegekregen en ook uh, veel musea en met theater plezier, Met plezier ook? Met heel veel plezier, <laughs> ja. ja. En zelf ook uh, actief wat betreft het spelen van een instrument? Nee, niet meer. Ik heb dat een aantal jaren gedaan... en toen kwam de puberteit en toen hield dat op. Ja, toen hield het op ja. Jasper van Dijk van de Socialistische Partij... is zelf bespeler van een instrument? Ja, zeker. Ik hou heel erg van gitaarspelen. Gitaarspelen? Elektrisch, ja. akoestisch, klassiek, pop? Met name akoestisch. Vroeger speelde ik veel in bands... maar uh, daar heb ik niet zo heel veel tijd meer voor. Mm. Dus uh, dan is het uh, het handigst om uh, gewoon lekker in je eentje te spelen. Laatst op vakantie in Frankrijk heb ik ook weer... vele avonden lekker zitten spelen. En Jasper van Dijk luistert naar... Uh, ik hou heel erg veel van allerlei uh, muziek. Begon allemaal met de Beatles en de Stones. En uh, alles wat daaruit is voortgekomen. Bowie, Pink Floyd. En uh, nou laatst bijvoorbeeld die CD van Bruce Springsteen, Wrecking Ball. Wrecking ball. Prachtige aanval op uh, het, het kapitalisme. -kapitalisme. <laughs> dus één uh, plus één is twee, hè? Dat je Adel niet noemt. Ja. Adele, ja, is ook mooi. Ja, ja. En, en wat is het mooiste wat je, wat je gezien hebt gehoord het laatste, laatste jaar, of jaar? Ik ben uh, dit voorjaar naar uh, Breaking the News geweest. Dat was wel heel leuk, van Orkater. Ja. Omdat het ging over de politiek en ja. de media-hypes en de waan van de dag. Ik ja. moet er wel aan denken in deze tijd van al die debatten waar je alles in tien seconden moet zeggen, ja. zonder enige verdieping. Hij ja, krijgt iets meer de tijd op bij ons, echt waar. Dan uh, Jetta Kleinsma, wat is wat u betreft... de mooiste ervaring van het afgelopen jaar? Ja, dat zijn er veel. Ik, ik ben nogal een liefhebber van moderne dans. Oh. Um, maar gisteravond, laat ik maar heel dicht bij huis blijven... ben ik met uh, bijna onze voltallige families... <laughs> naar het Nationaal Toneel geweest, uh, naar de midzomernachtdroom. En ik moet zeggen, dit was echt een waanzinnig leuke uitvoering... Met, uh, van Theu uh, Boermans... Ja. Uh, ja bij Pierre Bok, maar nou ja, we kwamen gewoon niet meer bij. Het ja, was echt het pracht, hartstikke pracht, goed. Zit dan de zaal vol met de hele familie Kleinsma? Of? Nee, nee, nee, nee, nee. We, we, waren, we zijn een kleine familie. Uh, en, en mijn man heeft ook maar een kleine familie. Dus we waren met z'n twintigen, maar nou, het was toch? bijzonder genoeg. Het zijn toch twee rijden vol naar mijn gevoel. En uh, uh, uh, uh, uh, dan uh, Salima Belhaai, uh, van D66. Wat is uw mooiste ervaring? Dat is vast een voorstelling van Scapino, want daar werkt u toch? Ja, uiteraard. Uh, de Scapino-voorstellingen zijn mijn mooiste ervaringen. Uh, mijn mooiste ervaring is uh, afgelopen half of een half jaar geleden ongeveer... toen ben ik weer naar het Krullenmuller Museum geweest. En ja, dat vind ik gewoon prachtig. De Beelden in de Natuur. Ja. Laatste cd? Gert Pardou. Ah. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nederlandstalige rap. Ja. Er staat een heel goed nummer op, ook DENK heet het. En dat is eigenlijk voor heel veel politici op dit moment een toepassing. Die, over dat je gewoon even moet al. nadenken ja. voordat je die, wat zegt. Die, die, die tafel is heel erg duidelijk uh, bewust met het kiezen van cd's, ook voor het werk. zeker uh, ja, ja. maar. Ja, ja. Goed, het eerste deel uh, van dit debat gaat over uh, toegankelijkheid van kunst en cultuur voor het publiek. Wat mogen we als consument van de overheid verwachten? Dat, is het, uh, dat het voor iedereen mogelijk is toegang te hebben tot alle vormen van cultuur... Of is dat vooral de verantwoordelijkheid van kunstenaars en publiek. De woordvoerders krijgen elk 30 seconden om te reageren op die stelling. En daarnaast het vrij worstelen. En luisteraars, u kunt dus mee twitteren via hashtag OpiumAvro. Muziekles? Uh, wordt een beetje duur, 40 euro per maand of zo. Ik wou een trompet waarspelen. Want we hebben op school een keer muziekles gehouden... en toen had ik trompet gekozen en toen was ik heel goed. Maar het mocht niet van mijn ouders. Als je drie kinderen hebt... Dan zit het er echt niet in hoor. Ja, het is een beetje die van ons. Het zit naar oudskeling. Wij willen wel, maar die kleinste willen ook. Maar ja, ik heb het niet zo genoeg. Eigenlijk. Theater, kaartjes zijn best prijzig. Ja, ik zou vaker willen, maar ja, dat is niet te betalen bijna. Het is duur. Het is heel duur, muziekles. Onze eerste stelling luidt. De overheid doet genoeg om iedereen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Een halve, minu halve minuut voor onze deelnemers om dat in eerste instantie toe te lichten. Bart de Liefde, VVD, u mag beginnen. 30 seconden. Dank u wel. Eh, ik ben het met de stelling eens. Eh, ik denk dat als we kijken naar hoe we die ruim 700 miljoen euro aan kunst en cultuur uitgeven... dan investeren we in het behouden van het verleden. Um, we zorgen ervoor dat kinderen op de basisschool en de middelbare school... in aanraking komen met allerlei vormen van, uh, van cultuur. En als we kijken naar de toekomst, in tegenstelling tot een aantal andere partijen hier... Um, bezuinigen wij niet op het kunstvakonderwijs... maar stoppen we de besparing van minder studenten weer terug in datzelfde kunstvakonderwijs... waardoor de kwaliteit van die talentontwikkeling omhoog gaat. Dat is precies 30 seconden, dankjewel. Jasper van Dijk van de SP, het woord zich nu. stelling. Dus De overheid doet genoeg om iedereen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Ja, dat is helaas niet meer waar, want het afgelopen kabinet... heeft een behoorlijke aanslag gepleegd op het kunst- en cultuuraanbod. En dat leidt overduidelijk tot versraling van het aanbod. Kaartjes worden duurder... en het aanbod wordt meer middle of the road. Alsof je eigenlijk alleen maar een Sky Radio overhoudt. Er is op zich niks mis mee. Maar de overheid zou juist een breder aanbod kunnen stimuleren. Dus uh, ja, het wordt tijd voor verandering. Het wordt tijd voor de SP in de regering. Ook een mooie halve minuutje. Jette Kleinsma, Partij van de Arbeid. De overheid doet genoeg. Uh, de overheid deed uh, behoorlijk veel, maar de afgelopen twee jaar is daar zeer op gemillimeterd. We zien dat de cultuurkaart was verdwenen voor jonge mensen... waardoor jonge mensen makkelijk uh, overal naartoe kunnen. Die is gelukkig weer overeind getild door, uh, nou ja, door een motie van, uh, van ons met CDA... Uh, we hadden een fonds uh, waarbij de kinderen met de kleinste portemonnee, zou maar zeggen, naar de muziekschool konden. Uh, ook helaas uh, uh, verdwenen. Ja, en de Partij van de Arbeid blijft er nou eenmaal voor... dat kunst en cultuur niet alleen maar voor houten metoten is, maar voor iedereen. Kunst en cultuur voor iedereen. Ten slotte Salima Belay van D66 over die stelling... De overheid doet genoeg. Ja, de overheid uh, deed heel veel. En we hopen ook uh, dat als D66 dat ze dat blijft doen. Maar laat ik hem ook iets anders neerzetten. Want kijk, het enige wat een overheid in feite hoeft te doen... is op een gegeven moment bepalen... deze kunstdisciplines moeten aanwezig zijn in de samenleving. Deze mensen moeten daarmee in contact komen. En voor de rest moeten ze het overlaten aan de instellingen en de kunstenaars. Kijk, ik zeg altijd, ik heb nog nooit een kunstenaar ontmoet... of een producerende instelling die niet de drang heeft... om te laten zien wat hij heeft geproduceerd. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat uitgangspunt ook te nemen. En de sector eigenlijk ook niet zoveel lastig te vallen... met wat die politiek er allemaal van vindt. Goed, dankjewel. Vooral die sector lekker onafhankelijk zijn eigen werk laten doen. Bart de Liefde van de VVD nog even. Want u zegt, ja, de overheid moet eigenlijk zorgen... dat kinderen op school met kunst in aanraking komen. Daarna is het aan de mensen zelf? Ik denk dat je in principe daarna aan de mensen zelf is. Kinderen krijgen van huis uit natuurlijk ook. Via hun opvoeding hopelijk komen ze in aanraking met verschillende cultuurvormen. Maar daar waar dat niet gebeurt... Uh, moet je als, uh, als school uh, ervoor zorgen dat ze kennis kunnen nemen... met dat wat er is in, uh, in Nederland. En uh, dat is niet de uh, middle of the road... zoals uh, de Socialistische Partij heel denigerend het uh, benoemde. Ik denk dat dat echt een belediging is voor de kunstenaars. De vele tienduizenden die er ook in 2013 nog steeds zijn. Ja. Mag ik daar dan op ja, reageren? Ja. Want ik vind het, van vind het toch een hele armoedige opvatting... die u uiteraard mag hebben als VVD. Maar als je zegt, van, nou, je moet eigenlijk alleen voor het kunstonderwijs zorgen... we zitten hier in de Rijksacademie voor de beeldende kunsten. Voor toptalent. Dat wordt dus gewoon afgeschaft door de VVD. Een orkest vind ik ook een goed voorbeeld. Want daarvan kan je niet zeggen, dat moet zichzelf maar bedruipen. Dan heb je het over 50 mensen die je in dienst he hebt... Uh, die, die een arbeidscontract nodig hebben. Dat kan je niet commercieel laten gaan. En je ziet nou zoiets als het Metropoolorkest. Dat wordt gewoon afgeschaft, terwijl het enorm succesvol is. Ja. ja. Uh, Salima, uh, be uh, jij je, je bent er heel erg voor... dat de kunstsector wel uh, meer zijn best doet om, om ook publiek te werven, bijvoorbeeld. Hoe, hoe sta jij tussen deze twee hier? Ja, kijk, het voordeel is ook, ik heb, uh, of ik werk tien jaar in de culturele sector... dus ik heb ook bij Boymans gewerkt en als zakelijk leider bij de Apple hier, Appel hier in Amsterdam. Kunstcentrum is dat, hè? ja. ja. Kunst. En kijk, als je erin werkt, zie je dus ook hoe uh, het geld besteed wordt. En dan zie je dus ook hoe instellingen bezig zijn... om zichzelf actief te profileren en mm -hmm. ook actief die samenleving op te zoeken. He, dat is ook de kern van wat veel kunstenaars en kunstinstellingen doen. Dus het jammere in die hele discussie de afgelopen tijd is geweest... is eigenlijk de suggestie alsof die sector maar achterover loopt te leunen... en op geen enkele wijze iets ondernemends mm -hmm. in zich heeft. Terwijl het is gewoon een ondernemende sector van zichzelf uit al. En die discussie, die een beetje uh, bevreemdend is geweest... heeft de sector ook heel erg gekwetst en beledigd. Jette Kleinsma, ja. is het daarmee eens? Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Want kijk, het blijkt zo te zijn... dat als je vanuit de overheid gewoon een soort van basisbedrag uh, uh, krijgt... op basis waarvan je je mooie dingen kan maken... Mm -hmm. dat er heel veel externe fondsen zijn uh, die dan zeggen... oh, oké, okay, nou als jullie dat bestaansrecht hebben... want dat blijkt dan uh, structureel... Nou, dan vinden wij het hartstikke de moeite waard om er ook op in te stappen. Ja. Laat, laten we, uh, want we, we dreigen nu een beetje meer over de makers dan over de toegankelijkheid van, uit het publiek uh, ja. te gaan spreken. Laten we teruggaan naar het publiek. Ja, heel graag, wat, wat, heel graag zelfs. Ja. Ja. In dat ja. Nou ja, kijk, um, uh, ik vind dat uh, meneer De Liefde gewoon wel heel erg gemakkelijk zegt dat het publiek natuurlijk gewoon heel eenvoudig alles weet te vinden. Mm -hmm. Kijk, als je, zoals meneer De Liefde, bent uh, opgegroeid met kunst en cultuur... Uh, dan is dat misschien zo. En zeker als je ook onze portemonnees hebt hè, als Kamerleden. Want uh, daar hoef je echt geen medelijden mee te hebben. We kunnen onze kaartjes prima betalen. Maar er zijn natuurlijk gewoon heel veel mensen in Nederland... die dat niet met de paplepel hebben mm -hmm. meegekregen... en die het wel prachtig vinden maar die het zich gewoon niet kunnen permitteren. En we vinden, ik, ik blijf gewoon vinden dat je daar wel uh, een oplossing voor moet bieden. Daar is, die scholen zijn daar geen oplossing voor. Ja hoor, want op zichzelf natuurlijk wel. Als je op school uh, goed kunst- en cultuuronderwijs krijgt... dan wordt je nieuwsgierigheid al enorm geprikkeld. En dan denk je, joho, als ik ergens een gratis kaartje kan scoren... zal ik het niet uh, ja. uh, laten. Maar... Uh, um, ja, dat is niet het enige. Je moet natuurlijk ook, als je volwassener wordt... naar kunst en cultuur toe kunnen. Welke gratis kaartjes bedoelt? Nou ja, soms hebben kranten leuke aanbiedingen voor mm. jonge mensen. Of, okay. of er zijn gewoon ja. kaartjes te winnen op de radio. Dat hoor ik ook wel eens. Mm, ja, ja. Ja. Ja. Maar goed, dus de, de, de basis is, is dan gelegd. Oh. Uh, verder moet je het maar zelf doen, toch, Bart Liefde? Nou ja, ik, ik vind dat de relatie tussen het publiek en, uh, en de makers... Uh, wat, uh, wat meer uh, aanwezig moet zijn dan in de afgelopen decennia het geval is geweest. Ja, maar en daarom Rijksma's hebben we juist ik, deze hervorming ingezet. U bent opgevoed hè, met de aandacht voor kunst en cultuur. Dat geldt voor heel veel andere kinderen niet. Nee, dat klopt. Uh, en daarom hebben we juist op school uh, die waarborg dat uh, kinderen in aanraking kunnen komen... met heel veel verschillende vormen van, ja, maar uh, van er, cultuur. Mag ik ja, nog ja. Even, ja. even iets opmerken? Gebeld, even. Hoor, ik, vind kinderen, ik vind kinderen heel erg lief. En die moeten ook vooral uh, genieten van, uh, van kunst en cultuur. Maar mag ik misschien nog heel even terug naar het publiek? Want het is natuurlijk ook bepalend voor veel instellingen. Hè. Die moeten aantonen hoeveel mensen zijn er binnengekomen. Hoeveel allochtonen. Eh, alles moet helemaal opgesplitst worden. Het kost ontzettend veel tijd en energie om al die verslagen te maken. Daar ja. zouden we al een keer mee op moeten houden. Maar het is wel interessant eigenlijk. En dat is het allermoeilijkste. is Dat je het liefst zou willen weten wat voor een ervaring iemand heeft gehad. Of wat voor nieuwe inzichten. Maar dat is een soort onmogelijkheid. Maar dat is natuurlijk wel waar het over gaat. En die kwalitatieve obsessie over hoeveel bezoekers je moet hebben. In plaats van de kwaliteit en de ervaring. Dat blijft een jammere eh, voor. Die aantallen. Maar, maar hoe ga je dat meten dan? Nou ja, dat, ja, je hebt natuurlijk wel professor van geluk. Een uh, Erasmus Universiteit, je zou het een keer pro kunnen proberen. Maar ik denk ook gewoon met, met gezond verstand dat je daar gewoon vanuit mag gaan, dat mensen naartoe gaan en hopelijk uh, iets uithalen. Ja. Jasper van Dijk, SP. Ja. Ik wil ook nog even ingaan op de VVD die hier nu mooi weerspeelt... met van nee, maar dat kunstonderwijs, daar staan we wel pal voor. We moeten ook vaststellen dat dat ook flink is uitgekleed. Hè? Waar zijn die vakleerkrachten voor uh, kunst en cultuur op de scholen? Muzieklessen, net in uw reportage uh, was een meisje aan het woord van... ja, ik wilde graag op muziekles. Dat wordt uitgekleed, ook vanuit gemeentes. Vrij... Korte reactie, het is... ja, nou het laatste woord wat Jasper zei, dat is juist. Gemeenten en scholen hebben budget beschikbaar. Scholen krijgen via onderwijs. Die kunnen daar zelf voor kiezen, zegt hij. En, en de, de scholen ja. die hebben beknibbeld op de vakleerkracht cultuur en kunst. Mm -hmm. ja, dat is toch echt de keuze geweest van dat ja. bestuur? Ja. Hoe zou dat komen? Maar ik, is dat ja. niet juist iets wat je aan de Rijksoverheid zou moeten overlaten? Nee, misschien? ik vind... We hebben, de, we hebben een omslag gemaakt in dat onderwijs... waarbij we de, de verantwoordelijkheid en dus ook de ruimte neerleggen... bij de scholen en de docenten... om veel meer invulling te geven aan hoe... Uh, en daar, daar mogen ze zelf beslissen uh -huh. hoe ze dat geld uitgeven. Ik vind dat ouders die ontevreden zijn over de cultuureducatie op hun school... gewoon bij de directie maar dan moeten aankloppen zouden we wel, en de onderwijsinspectie. Dan zouden ja, dan we wel iets minder de obsessie niet. moeten hebben voor rekenen en taal. Want ja. die obsessie is ingezet door het kabinet. Uh -huh. Waardoor je ziet dat vele scholen laat maar zeggen, hun geld niet meer op een andere manier kunnen spenderen. Want blijkbaar vinden we creativiteit of sociale vaardigheden minder belangrijk dan rekenen en taal. En dan zouden we daar ook wat aan moeten doen... zodat die scholen weer echte vrijheid krijgen om die kinderen dat te kunnen aanbieden. Ja, goed. Laten we ze naar de conclusie concreet uh, voorstel uh, gaan. Wat betreft het, het aanbieden van kunst en cultuur, uh, uh, stel gesubsidieerde musea die moeten één dag in de week gratis uh, open zijn voor het publiek. Ik noem maar wat. Programmapunt van, van de SP. Ja. Gratis ja. bestaat niet. Dat is een. Dat uh, zegt ja, ja. de liefde van de VVD. <laughs> je mag zo er iets over zeggen. Jasper van Dijk, leg eens uit. Nou, het leuke is dat dit een oud voorstel is van VVD, partij van de arbeid en SP. Kijk aan. Rijksmusea gratis ja, oh, toegankelijk. Gratis. We hebben dat nu iets. Beperkt, namelijk een crisis. Eén dag per week. In Engeland heb je het ook. Uh, stel nou die, die musea gratis toegankelijk. Dat geeft een prachtige uh, toegankelijkheid. Waardoor je die drempel ja. weghaalt. Maar gratis bestaat niet, zegt Bart Liefde. Nee, de wijsheid is bij de VVD wel toegenomen in de afgelopen jaren. Maar ligt bij de socialistische ja, ja, ja, partijen. Ja, ja, ja. Zo kan je een ja, draai goed we, praten. Maar dat ja. is toch een hele goede manier om mensen het museum in te krijgen, of niet? Ja, maar dat, dat gebeurt is met, dan... een, een prima manier om mensen meer het museum in te krijgen. Je kunt je nog afvragen of dat daadwerkelijk werkt. Maar uh, los daarvan... Gratis bestaat niet. Dus wie gaat dat betalen? Want wij vragen nu juist nou, van allemaal. musea. Ja, maar wij vragen nu juist van musea om meer hun eigen bestaansrecht te rechtvaardigen en eigen inkomsten te vergroten. Maar dan mogen ze uh, geen geld publiek... aan de deur vragen. Ja, maar nee, dan op... is het raar als je tegelijkertijd als politiek zegt... ja, maar je moet minimaal één dag in de week gratis open zijn. D66 D66 ziet, D66 voor, ja, wat je of... ziet is, musea doen dat volgens mij zelf al. Hè. Dat is niet alleen voor de bezoekerscijfers, maar ook als een soort klantenbinding. Mm -hmm. En voor specif specifieke groepen hebben zij hun eigen Ik vind het prima als museum daar maatschappelijk... zelf toe besluit. Ja, ja. maar dat, dat is dus al iets wat gebeurt en dat is heel erg mooi. Dus ik vind het ook heel schattig dat de SP zegt dat moet vooral gratis worden. My. Maar dan is het wel interessant inderdaad... hoe krijgt zo'n museum dan gewoon zo'n exploitatie gewoon nog gezond? Mm -hmm. Want dat gaat dan niet. Dus dan nou. moet je of dat helemaal subsidiëren... Nope. Maar Langmatig opleggen, dat lijkt me een ja. beetje gekker. Heb, je hebt de niet Langmatig goed is, uh, dat, dat vind ik ook, natuurlijk niet een goed idee. Maar ik heb, heb wel een heel mooi voorbeeld gezien in Den Haag van het gemeentemuseum, wat het museum een, uh, een kwartaal lang openstelde... gratis, voor steeds een andere wijk in de stad. En er dan voor zorgde dat juist voor die wijk, voor de bewoners van die wijk... er ook hele specifieke dingen in dat museum georganiseerd werden. En die mensen blijven komen, ook nu ze moeten betalen. En dat is natuurlijk wel fantastisch. En voor kinderen om dit te verwezen. is het wel gratis. Ja, Goed, tot zover even dit punt. Neem even een slokje water. Wij gaan luisteren naar Lucky Fonds met Jongens.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 Het met jongens. Nou, dat kunnen jullie lijsttrekkers voor aanstaande woensdag in uw zak steken. U luistert naar Opium, Afro Radio 1. We debatteren in Opium met de woordvoerders van de VVD, SP, PVDA en D66... over de stelling De Overheid doet genoeg om iedereen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Ik wilde even iemand aan het woord laten. Dat is Bertien Minko van het Jeugdcultuurfonds. Ik ben Bertien Minko. Ik ben directeur van het Jeugdcultuurfonds Nederland... Wij zijn het Fonds voor kinderen die opgroeien in gezinnen en moeten leven rond het bestaansminimum, maar die ook naar muziekles of balletles willen. Mijn vraag aan u politici is of u samen met ons de handen in één wilt slaan en samen met de gemeente, met bedrijven, met private fondsen en met donateurs of u gezamenlijk een fonds wil maken, zodat we ervoor kunnen zorgen... dat al die kinderen die het nodig hebben, een beroep op ons kunnen doen. Een harte kreet van Bertie Minko. Uh, ja, maar even reageren. Met wie mag ik beginnen? Uh, Jetta Kleinsma. Ja, nee, nou ja, via. als woordvoerder van uh, kunst en cultuur uh, heb ik Bertie leren kennen. En wij hebben gewoon uh, kort en, en bondig opgeschreven in ons verkiezingsprogramma... dat dat jeugdcultuurfonds uh, gevoed moet worden en dat het recht overeind moet blijven. Voor dus? Bacht Zeer liefde. voor, ja. Ik, ik ben uh, zeer onder de indruk wat het Jeugdcultuurfonds uh, voor, voor een werk verricht. En uh, de, de binding die zij weten te creëren met de gemeente... Uh, waarin ze actief zijn, uh, jaag ik van harte toe. Uh, maar ik proef ook in, uh, in, in de vraag van mevrouw Minko een, uh, een verkapte subsidieaanvraag. En daar ben ik, ben ik heel, uh, heel helder over. Dat is over. geen verkapte subsidie, <laughs> dat, dat is gewoon een subsidieaanvraag. <laughs> ja. Een fonds en vullen, weg. ja. ja. Nee, dat, dat, uh, dat lijkt me niet de goede weg. Uh, we praten hier echt over... Um, uh, in dit geval uh, het afnemen van cultuur door kinderen die uh, uh, uit uh, lage inkomens komen. Mm -hmm. uh, maar dan moet je echt bij de eerst verantwoordelijke zijn. En dat zijn gemeenten als het gaat om de bijstand. Jasper van Dijk, SP. Ja, hier merk je weer aan hoe belangrijk die verkiezingen zijn hè, woensdag. Want uh, ja, de VVD is onder de indruk, maar verder moet je het zelf uitzoeken. Um, en u had het nee, over middle Nick, of the road. Ik het uh, vrouw, waar jij bij, bij mij aan tafel zitten. Ja, even Jasper van Dijk. Ah. Nou ja, nee, maar dit is hartstikke goed natuurlijk om het, om het even uh, helder te stellen. Kijk, de kinderen uit Oud-Zuid in Amsterdam... die komen vanzelf al in aanraking met uh, muziekles, et cetera. Maar het gaat juist om die kinderen die niet vanzelfsprekend... met dat soort uitingen in aanraking komen. En daar is dit fonds uitstekend voor. Dus, dus voor. Salima voor. Belhaai, D66... Ja, ik uh, ben natuurlijk nu fractievoorzitter D66 in Rotterdam. Dus ik was ook een beetje verrast uh, door de vraag. Want ik had zelf de indruk dat juist gemeentes... een hele directe verantwoordelijkheid hierin hebben. En dat eigenlijk ook al toepassen, de kindjes op Zuid in Rotterdam. Dat is weer het omgekeerde van mm -hmm. Zuid in Amsterdam. Uh, die maken er eigenlijk op die manier al gebruik van. En ik vind het een beetje moeilijk om los iets te roepen. Ik vind, ja, ik ben voor... Maar ik ben nog wel even op zoek naar wat dat wat betekent... en waar nu precies het probleem ligt. Maar het lijkt me dat die mevrouw me dat vast nog wel later gaat uitleggen. Dat zal het het ongetwijfeld te doen. Maar het kan en-en, hoor. Het is belangrijk dat en het Rijk en de gemeente dat, dat fonds vullen. Dus dat, dat moet en-en. Ja, goed. We, straks praten we verder uh, dan over een andere stelling. Echte kunstenaars komen er wel, ook zonder de hulp van de overheid. Dat later. Jan, heb jij nog wat uh, tweets? Ja, ik ga nog een paar ja. reacties voorlezen van Frans van Deursen. Die kunst, die zoekt de samenleving wel, zegt hij. Maar we zijn nou helemaal niet allemaal Jan Smit. En dat van de ja, die is heel erg boos en teleurgesteld dat het Metropoolorkest uh, aangepakt dreigt te worden. Tinkerbell die zegt: allemaal leuk, uh, scholen, Barteliefde. Uh, maar het gaat om uh, ontwikkeling en productie. En dat zegt ook Geert Overdam opnieuw. Die scholen, er zijn maar heel weinig mogelijkheden op die scholen om voldoende aan cultuur te doen. Goed, blijf twitteren, blijven reageren. Hashtag uh, opiumafro of uh, mailtje naar opiumafro.nl. We zijn na het journaal van half vier terug. En het nieuws dat krijgt u van. Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. Ambtenaar van de gemeente Zuidwest-Friesland wordt verdacht van fraude. Hij heeft geknoeid met contracten van een nieuwbouwproject in Sneek. In 2009 sloot een aannemer en de gemeente Sneek een deal te waarde van 7 miljoen euro. Aannemer kreeg later een door de burgemeester ondertekend contract waarin staat dat hij recht heeft op 14 miljoen. Volgens de gemeentesecretaris lijkt er van persoonlijke verrijking geen sprake te zijn. De ambtenaren is ontslag aangezegd pvv leider Wilders en SP-voorman Roemer denken allebei dat PvdA, VVD en D66 gaan samenwerken in een nieuw Paars kabinet. Wilders twitterde vanochtend, Rutte zeurt wel over PvdA, maar sluit ze niet uit. En Roemer zei in het programma Troskamer Breed dat hij de opmerking van Wilders wel snapt. VVD en PvdA houden alle opties open en dan weet je dat Paars snel gevormd gaat worden, zei Roemer.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 Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 6 kilometer via de wegwerkzaamheden. De A12 bij Utrecht richting Arnhem. Tussen Knoop het Oude Rijn en Knoop het Lunetten 3 kilometer. Dat komt ook de werkzaamheden. En er is een ongeluk gebeurd op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Voor Hengido Ambacht staat 2 kilometer. Dit is opium. Welkom ja, terug in de Rijksacademie voor Beeldende Kunst in Amsterdam. Vandaag in Alpje met grote kunst- en cultuurdebat... met woordvoerders van vier politieke partijen. Bart de Liefde van de VVD, Jasper van Dijk van de SP... Jetta Kleinsma zit hier namens de PvdA... en Salima Belhaai namens D66. Het tweede half uur, waar we nu mee beginnen... Dat gaan we het hebben over de vraag of kunstenaars... extra steun van de overheid nodig hebben... zodat hun werk tot bloei kan komen. Of moet je ze behandelen als ieder andere beroepsgroep... en zal de echte kunstenaar dan ook opbloeien? Dat doen we weer aan de hand van een stelling... En woordvoerders krijgen weer 30 seconden de tijd om te reageren voordat we het debat beginnen. Want er zullen heel veel gezelschappen omvallen en orkesten zullen verdwijnen. En uh, bijvoorbeeld ja, lichtmannen, geluidsmannen, al die mensen zullen geen werk meer hebben. Niet alleen wij als dansers, docenten. Als ineens alle schouwburgen geen subsidie krijgen, productiehuizen weggaan, dan wordt gewoon in één keer de hele onderlaag van de kunstwereld omgegooid. Het en... wordt uh, opgeleid tot trompetist en voor mij zal het uh, zeker betekenen dat er minder werk is. Nieuw talent en nieuwe, nieuwe experimenten, Dat is straks absoluut geen geld meer voor. Het wordt gewoon heel lastig om aan de bak te komen als ik straks afgestudeerd ben. Wat betekent dat voor mij. Hey, Stek, op je hem als u wilt reageren. Jan, jou nog iets? Ja, nog twee kleine dingen. Volkert Oosting zegt, als het om geld zoeken gaat... neem een voorbeeld aan goede doelen. Die vinden dat op allerlei plekken. En één... Uh, even ter introductie van de rest van het debat, Frans van Deursen. Nog 34 minuten, nou iets minder, maar goed. Om iets visionairs, iets innovatiefs, iets gedurfts te zeggen. Tot nu toe alleen nog oude wijn uit nog oudere zakken. Goed. U kunt, <laughs> dat kunt u meenemen. Dit, dit is uw kans. Oh, instemmend uh, applaus vanuit de zaal. Uh, de stelling dus. Echte kunstenaars komen er wel, ook zonder de hulp van de overheid. Bart de Liefde namens de VVD. 30 seconden. Ja, dat is een volmondig ja, want... Um, ik denk dat het uh, iedere wens is van een, van een kunstenaar of een artiest... om uh, dat wat hij maakt uh, uh, bij, een, bij een zo breed mogelijk of groot mogelijk publiek... Uh, ten gehore te brengen. En dat hoeft niet altijd de massa te zijn, zoals wel gesuggereerd werd... en de versraling uh, waar de SP uh, naar verwees. Maar dat kan ook een hele uh, specifieke niche zijn. Dus ik heb de overtuiging dat echte artiesten er ook wel komen, ook zonder hulp van de overheid. Maar talentontwikkeling en opleidingen en onderwijs... dat blijven we financieren. Ja, overigens u zegt artiesten in plaats van kunstenaars. Maar dat is hetzelfde. Volgens mij zijn ja, artiesten hetzelfde. ook kunstenaars. Ja, Jasper van Dijk van de Socialistische Partij. Echte kunstenaars komen er wel ook zonder hulp van de overheid. Ja, in principe is het natuurlijk waar dat als jij een megatalent bent... Uh, dat je dan uiteindelijk boven zal komen drijven. En dat is ook alleen maar mooi. Maar je loopt wel twee risico's als je die stelling aanhangt zoals de VVD... Ten eerste de talenten waar we het net over hadden... voor wie dat van, van huis uit niet vanzelfsprekend is. Die kan je mislopen, dus daarvoor is een steuntje in de rug al nodig. En de overheid kan nou juist het niet-commerciële ondersteunen. Verdieping en experiment dat geen groot publiek aanspreekt. Dus die groepen moet je natuurlijk ook een kans geven. Jetta Kleinsma. Ja. Uh, uiteraard, als iemand berengoed goed is, dan komt hij er uiteindelijk wel. Maar ik vind het een uitstekend idee... dat we als samenleving investeren in jong talent. En uh, dat hebben we altijd netjes gedaan via de WWIC. Die is ook afgeschaft, maar het was echt een prima ruggensteun. was wet inkomen kunstenaars, he? Ja, het ja. ja. was een prima ruggensteuntje voor als je net van de academie kwam. Uh, en dat is hartstikke zonde dat hij weg is. En onze productiehuizen zijn voor het allergrootste gedeelte per 1 januari 2013... Dicht. En dat is natuurlijk hartstikke droef voor de jonge talenten. En dan nog eens iets. Kijk, de VVD... 30 seconden. Hè? Ja, de VVD bezuinigt in totaal 300 miljoen op kunst en cultuur nu. Mm. Um, ja, en dat zijn allemaal banen in de kunst en cultuur. Okay. En al die talenten zijn teloor. Dat Salima Belay, D66. Ze komen er wel, de echte kunstenaars, zonder hulp van de overheid. Nee, uh, dat gaat niet lukken. Maar laat ik eerst even beginnen met de filosofie erachter... waarom je zou moeten investeren in kunst en cultuur. Ik vertik het ook om het alleen maar subsidie te noemen... Uh, we zijn in Nederland een democratie, mogen we trots op zijn. Maar die democratie hangt onder andere samen met de kwaliteit van je wetenschap, de kwaliteit van de journalistiek en ook de mate waarin je kunst en cultuur aanwezig hebt in je samenleving. Kijk maar naar uh, dictators of dictatoriale landen. Dat zijn altijd de eerste elementen die verdwijnen. Uh -huh. En dat zou ons iets moeten zeggen dat je dat echt nodig hebt. Het tweede is, vanuit economisch perspectief zou je het uh, moeten willen blijven doen. He, er gaan ongeveer 240.000 banen in, uh, in om. 5 miljard wordt er omgezet door uh, de instellingen die subsidie ontvangen, 18 miljard in totaal in Nederland. Dus er zijn ook allerlei overwegingen om dat op die manier overeind te willen houden. En tot slot, we willen toch niet terug in Nederland... dat kunstenaars geen huis hebben, uh, overal maar rond moeten zwerven... Uh, en op die manier zonder CAO uitgebuit worden. Ik bedoel, daar hebben mensen jarenlang voor geknokt... Ja, meneer, om die mensen met een kwaliteit dit in leven te is het resultaat staan. van het beleid van de VVD. Wat ik nee, meneer Liefde, een, een hoop werkeloos, als ik het zo hoor, van meerdere mensen. Rondsfeer van de kunstenaars. Nou ja, het, het, het beeld van D66 herken ik absoluut niet. Ook uh, niet vanaf 1 januari 2013. Uh, ik spreek heel veel mensen in de sector die uh, na een aanvankelijke weerstand en, en boosheid... Uh, nu soms ook tot hun eigen verrassing ontdekken... dat er heel veel meer mogelijk is zonder de hulp van die bemoeizuchtige overheid... met de politiek daar nog boven. U zegt deze klap was nodig om de kunstwereld ik, op te laten uh, schrikken, uh, uh, schrikken? Ik ben hier wel heel helder. Uh, de hervorming van de cultuursector zoals wij die nu hebben ingezet... Wat een arrogantie. Die was al... Die was al nee, echt, dat kan niet, Die, die was al... Uh, benoemd door uh, achtereenvolgende PvdA-staatssecretarissen... Dancona en Van der Ploeg. Er was dus sprake van een structureel overaanbod. Niet mijn woorden, maar van PvdA'ers. En wij hebben nu een hervorming ingezet. Um, en dat beeld van mevrouw Belhaai is verre van de werkelijkheid. Ik wil toch even reageren. Hoor. Ja. Ik, ik vind ja. het ja. zo erg ja. Alsof we te danken hebben aan de VVD... dat de sector zich ondernemend gaat gedragen. Da Sorry, dan heb je echt gewoon je huiswerk jongen, het jongen, dat jongen. is maar even, nou. even naar beneden. Ja, nou ja, kijk, ik, ik ben zo beren trots op al die kunstenaars. Want die houden voor het grootste gedeelte natuurlijk hun eigen broek op. En dat is een broekje. Dat zijn echt niet enorme salarissen. Uh, en die doen er alles aan om, om deze kaalslag te overleven. Mm -hmm. En dat betekent dat ze gemillimeterd worden in hun inkomen, ja. ja. Maar uh, uh, ja, als, als wij als samenleving niet blijven investeren in kunst en cultuur... dan wordt ons land hartstikke schraal. Jasper van Dijk, nog even socialistische hebben. partij. Nou, volgens mij moet het dan ook concreet maken, hè, want al die mooie woorden. Um, uh, je kunt gewoon nu de verkiezingsprogramma's aflopen en dan constateren dat... De VVD 300 miljoen bezuinigd. De SP 300 incorrect. miljoen investeert. Jullie hebben 200 miljoen bezuinigd. En ik kijk, daarbovenom ik de doe je u ligt en nog u draait, 100 je die miljoen. Dit is even en voor rekening van de heer van Je zou dus... Um, moeten kijken, want die, die, die hardste klap die gaat nog vallen. 1 januari 2013. Het komt dichtbij en we moeten geen valse verwachtingen wekken. Maar ik wil als SP wel zeggen dat wij willen herstellen. En zo gauw mogelijk, en dat zou kunnen door een aanvullend advies... Ja. Uh, voor die tijd. Mag ik nog één feit eraan toevoegen? In de sector werken ook 55.000 zzp'ers. Dat zijn gewoon ondernemende mensen. Absoluut. En die doen uh, gewoon hun, hartstikke hun best. Maar je Absoluut. blijft ook nodig hebben om te investeren. En heb ik een vraag ook aan de VVD, wat, wat ik nooit begrijp. De aanleg van snelwegen, laten we een nieuw-westelijke oeververbinding... Houd heel kort, dat kost 1,3 miljard... Dat is specifiek voor de industrie. Genereert allerlei werkgelegenheid. Waarom noemen we dat dan, dat dan geen asfaltsubsidie? En ja. waarom kan de industrie dan niet zijn eigen wegen bouwen... maar moet wel de kunst- en cultuursector zijn eigen uh, subsidie opbrengen? Bart de dat is, ja. VVD. Nou, laten we beginnen met te zeggen dat er nog steeds zeven, meer dan 700 miljoen euro... ieder jaar naar kunst en cultuur blijft gaan. Ja. Dus, ja. dus de ja, beelden, is het. Dat dus de, de verschaling... Nee, dat wij bezuinigen de komende vier million. jaar nul... Euro, wij bezuinigen 100 miljoen 000. euro. CBB. Ik herhaal, wij bezuinigen 0 euro. Ik heb toen ik die, hier naartoe reden, die nog 50 miljoen die wij in het verkiezingsprogramma ja, hier moet een hebben gekregen. Ja, doe dat gerust. Maar even, even, dan Kom dan, dan ook terug als je ja, met je groter hoorden... Dus nee, als het juist is. Ik wil hier aanrechten, aan want hier een beeld, er wordt hier een beeld gecreëerd... alsof hij 300 of 100 miljoen bezuinigd is. Ja. Nee. Ik leg het graag uit. Het is 50 miljoen vanaf de volgende kunstperiode. Dus vanaf 2017. Ja, nee. En hoe doen we dat? Nee, de Door de even, eigen inkomstenorm naar 2 procenten verhalen. Ik moet om even afronden. Ik de uw visie weten. Even geen geld. Die zegt, waarom noemt u geld geven aan kunstsubsidie? En in andere sectoren noemt u het investeren. Waarom trekt u dat niet door naar de kunst? Diezelfde filosofie. Het is een investering en het levert ook op. Ja, maar dat zult u mij nooit horen uh, ontkennen. Daarom blijven we ook okay. meer dan 700 miljoen euro aan kunst en cultuur investeren. Wist je trouwens dat de VVD echt de grootste subsidieslurpers zijn die er zijn in de vorm van de Villa-subsidie? Ook bekend oh, als die de VVD. Investering... Ja, maar nu dreigen we af te dwalen. Het uh, is wel, even, is wel ja, Jasper van Dijk had het over, had het over uh, 300 miljoen uh, volgens het verkiezingsprogramma van de SP dat naar uh, cultuur uh, zou moeten. Uh, daar steekt de 50 miljoen van de PvdA... Ja, eigenlijk helemaal. Magen bij Asma, zo kleins Ja, dat klopt. Uh, als je tegen die 300 miljoen aanhoudt, wel, maar ik heb we begrepen dat de SP dat inderdaad in de volle breedte neerzet. Hè? Ook uh, als het gaat om allerlei sociaal-culturele aangelegenheden. En wij kiezen er echt voor om die 50 miljoen enorm in te zetten op talentontwikkeling en educatie. Mm -hmm. ja. Maar het is wel 50 miljoen extra. Ja, maar waar staat uh, deze 60 miljoen? Ja, voor op? ons geldt ook 50 miljoen. Mm -hmm. maar de dat kun je discussie... niet terugvinden in de programma. Nee, ja, ik, ik, ik realiseerde me dat ook. Maar volgens oh, mij gaat. Vergeten ik op te schrijven. Nee, nee, nee, nee. Maar volgens mij gaat straks de discussie ook niet over geld. Ik bedoel, je ziet nu die hele nou, bundeling. Van de uiteindelijk wel. Ja, uiteindelijk gaat het ook over geld, maar da daar hebben die lijsttrekkers ook al he hele tijd over. Kijk, wat je straks Niet ziet. Over cultuur. Nou, ja, wacht nou even. Wat je ziet is dat je in die gemeentes zijn enorm veel bezuinigingen ook gedaan tegelijkertijd bij het Rijk. Dus het wordt straks gewoon een hele puzzel... om te kijken van wat hebben we nu eigenlijk allemaal gesloopt... Mm. en in hoeverre moeten we een aantal dingen corrigeren of verbeteren. En natuurlijk hoort daar geld bij... Ja. maar ik vind het ook wel even interessant om die, die, dat inhoudelijke debat aan te gaan... over wat is er nu allemaal kapot en in hoeverre is dat onacceptabel. Ja, de Raad voor Cultuur heeft daar al hele behartigerswaardige woorden over gezegd. Ja, ik hoorde, ik hoorde woorden schade, eh, ik, eh, slopen, bij eh, even wat liefde. Ja, wat licht interessant is... als het gaat over talentontwikkeling en opleiding en onderwijs zijn D66 en de PvdA twee partijen die 100 miljoen euro... volgens het CPB bezuinigen op het kunstvakonderwijs. En dat is iets wat uh, mij wel bevreemde. Zeker als ik mevrouw Kleinsman hoor zeggen... dat zij 50 miljoen mm -hmm. uittrekt voor talentontwikkeling... maar aan de andere kant mevrouw 100 Kleinsman? miljoen bezuinigt. Ja. ja, nou, uh, ik moet u zeggen dat ik dat niet onmiddellijk paraat heb. Maar volgens mij... Uh, Klopt het is, niet? Nee, dat, dat lijkt me niet. Nou, ik echt, wens de factcheckers heel veel succes. Oké, okay, nou, dan gaan we nog eens even Vindt doen. u die 300 miljoen van de SP eigenlijk realistisch? Uh, mm, mm, mm, ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Nou, maar de Volkskrant, het is, het, zei u daar uh, iets over. Uh, <laughs> ja. ja, ik vind 300 miljoen. Uh, als je kijkt naar welke bezuinigingen we anderszins toch voor de kiezer moeten nemen... Kijk, en dat merk ik ook in het kunst- en cultuurveld. Men is wel zo reëel dat men zegt, wij moeten ook een beetje meedoen. Maar dit is gewoon te gortig geweest de afgelopen jaren. En dat nou, u betekent... bent net zo gedreven in het uh, vertellen dat de schade hersteld moet worden... Ja, en precies. hoe belangrijk het is, ja. maar u uh, ja, legt uiteindelijk 50 ja. miljoen op tafel... en de SP 300. Ja, we gaan niet, we gaan niet de volledige kaalslag uh, herstellen. Dat uh, zijn we gewoon ook heel eerlijk in. Want we moeten ook uh, op allerlei andere onderdelen natuurlijk... We lichten al een maar niet meer gebruiken. Ja. Maar misschien kan de Partij van de Arbeid dan wel bedenken... met welke partijen ze na de verkiezingen het best iets kan doen aan die cultuursector. Nee, ja, dat is een vriendelijke tip. Ja, dat is een vriendelijke tip. Volgens In mij is de, de... de hoogste tijd voor muziek. Lucky Fonds met uh, My Daughter. This is what my history teacher said Ah, oh, this is what my history teacher said He said kingdoms fall and kingdoms rise In the end there is no surprise There's never been a war That hasn't been fought before So if you find my teacher in this town If you find my teacher in this town will you tell him that his work is done I don't need him from now on I will find a way And one day I will have a daughter Who'll say I was better Better as a father Better than before Oh, one day I'll come back again to you Oh, one day I'll come back again to you I am a story as old as Bethlehem I'm dusted off, I'm told again Gone through every land Passed from end to end And one day I will have a daughter Who'll say I was One day I will have a daughter who'll say I was better, better as a father, better than me. One day I will have a daughter who'll say I was better, better as a father, better than me. Lekker Fons. Hier in de Rijksacademie waar wij het uh, grote cultuurdebat... met tegenwoordigers van VVD, SP, PvdA en D66 voeren. U kunt reageren, u weet dat. Hashtag opiumafro. Jan Mon met de laatste Omhoog tweet. Van Zeeland deed dat. Salima Belhaai is van D66. Daar ga ik nooit op stemmen, maar ze neemt een heel aardige middenpositie in. Antoinette laan van de SP, of niet van de SP, zegt over de SP... die zijn basaal ongenuanceerd. Waar is dat nou weer voor nodig? Frans Meets, subsidie uh, ja, remt eigenlijk vernieuwing... Vooral door degene die bepalen wie de subsidie krijgt. Tot zover weer. Ja. Uh, wil iemand daarop reageren op deze oh, tweets? Dat lijkt me ja. een, een uh, aardig orde over de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten. Jette ja, Kleinsma. Ja, want daar wilde ik nou juist van zeggen... dat dat wel mensen zijn met expertise en die dus ook aangeven... Mm -hmm. dat het een fijn idee zou zijn als onmiddellijk na 13 september... er snel een nieuw kabinet komt met um, nou ja, gewoon wel goede ideeën... over uh, hoe je de, de hele sector op peil kan houden. Ja. Ik vind het ja, woord subsidie heeft blijkbaar een, een negatieve connotatie... maar je kunt het heel concreet maken. Het is eigenlijk ook al gezegd... Uh, zoiets als deze Rijksacademie waar we nu zijn... Een metropoolorkest, een podium, dat kan niet zonder steun. He, je kunt zeggen, dat halen we weg. Maar dan, uh, ja, dan haal je toch een heel krap aanbod over. En orkesten kunnen echt zichzelf niet bedruipen. Mevrouw Belaai? Ja, nou, ben ik, nou verwar ik me bijna over de vraag. Het was gerelateerd toch aan diegenen die adviezen geven, toch? Ja. Bijvoorbeeld? Ja. Nou, ja. Die hebben een hele belangrijke rol. Ik denk ook dat het uniek is zoals we dat geregeld hebben in, in Nederland. Maar wat je toch ook ziet is discussies over... wie zijn eigenlijk die mensen die bepalen... Welk, uh, welke instelling of welke kunstenaar het goed heeft gedaan. Mm -hmm. En ik denk wel goed dat het goed zou zijn in de discussie ook te blijven voeren met elkaar. Want op het moment dat er geen draagvlak meer is vanuit de sector... voor al die commissies en al die adviezen... hebben we een groot probleem. En ik ben niet per, direct, per directe voorstander dat politiek direct gaat over... ik vind u aardig of ik vind uw kunstvorm mooi. Dus uh, hè, wij, wij gaan u subsidiëren. Maar je ziet wel dat er heel veel kritiek loskomt. En, en frustratie uh, ook. Nee, dus niet alleen het artistiek... Gedeelte, maar vooral bedrijfsmatig is een steeds belangrijker aspect geworden. Ja, en daar uh, uh, zie je verschillen ben tussen... En even naar de raad kijken. Doen ze, doen ze het nou wel of niet goed? Ze doen het goed. Maar je ziet wel, ook in de laatste ronde, dat er veel ze discussies... Doen is. Ze doen het goed. Ze doen het goed. Je ja. moet je alleen maar wel afvragen... Dat zijn altijd discussies. Als, als er een nieuw ja. plan van ze uitkomt, een nieuw advies... Ja. dan zijn er natuurlijk altijd discussies. Nee. Dat begrijp ik ook heel goed. De okay. Raad voor Cultuur had het over... Uh, de voorzitter wilde even iets tegen u zeggen. Ik ben Joop je voorzitter van de Raad voor Cultuur... Door de bezuiniging staat talentontwikkeling in de culturele sector zwaar onder druk. Een paar voorbeelden. In de beelden en kunst wordt er gekort op de budgetten... voor opleidingen zoals de Rijksacademie, de ateliers, Jan van Eyck in Maastricht. En bij de podiumkunsten vallen de productiehuizen... dat zijn toch de broedplaatsen voor beginnende makers weg. En zonder talent geen vernieuwende culturele uitingen en ook geen excellentie. Beste Salima, beste Jetta, beste Bart... Beste Jasper, de kweekvijvers voor talent drogen door de bezuinigingen snel op. Kunnen jullie ervoor zorgen dat er in Nederland, ook over pakweg tien jaar, nog een gevarieerd cultureel aanbod is en ook van hoog niveau? Dat kost natuurlijk geld en kunnen jullie daarvoor de portemonnee trekken? Bart de Liefde van de VVD. Ik heb een vermoeden van het antwoord, maar. Nou, hm. uh, ik, heb, ik heb Joop uh, hoog zitten. Want ik vind dat hij uh, bewonderingswaardig werk heeft gedaan. in die korte tijd dat hij nu op die uh, plek zit. Ja. Um, maar ik vind uh, dat we echt uh, de hervorming zoals we die nu hebben ingezet. met de talentontwikkeling concentreren op de. Uh, uh, organisaties en uh, orkesten die geld ontvangen. Ja. Daar hebben we het naartoe verplaatst. Dat moeten we echt een kans geven. U trekt niet de portemonnee. Jetta Kleinsma van de Partij van de Arbeid. Ja, wij trekken die portemonnee wel. En sterker nog, wij willen ook graag heel erg goed luisteren... naar de mensen die, uh, die mooie dingen maken. We hebben aanstaande maandag een bijeenkomst belegd in de toneelschuur. En daar komen jonge talenten ons laten zien... wat voor fantastisch mooie dingen in dit land aan de orde zijn. En die komen ons ook vertellen uh, hoeveel... Uh, zij hebben gehad aan de ruggensteun die vanuit uh, nou ja, al die fondsen geboden uh, wordt. Dus uh, ik, uh, ik hoop dat er veel mensen naar de toneelschuur komen, want uh... Ja, dan kunnen we met z'n allen laten zien dat we het recht overeind willen houden. Jasper van Dijk, die trekt wel de portemonnee, hè? Absoluut, ja, we willen dus uh, flink trekt ja, portemonnee. We Ons alle portemonnee, dat ja. hebben we er toch graag voor over. Kijk, je kies, je voor snelwegen of kies je voor uh, kunst. Maar... Of allebei. Ja, even één, misverstand, nee, even één misverstand wegnemen, want het is dus ook niet van mijn partij... de bedoeling om de zaak plat te subsidiëren... zodat iedereen achterover kan leunen. Dus herstelt ook niet alles, alles gaat die is aangegeven. Wel? Nee, wij kunnen ook nieuwe investeringen doen. Cultuur, educatie, vakleerkrachten, dat kost gewoon geld. En daar zul je ook inderdaad flink in moeten investeren. Uh -huh. Maar uh, de Raad voor Cultuur is er juist voor om instellingen en makers scherp te houden. Dus het is veel te gemakzuchtig om te zeggen... geef iedereen maar subsidie en dan komt alles goed. Ik stel wel voorwaarden. Salim dan uit D66, trekt u geld om dat aanbod gevarieerd te houden? Ja, zoals ik net al heb uitgelegd, maar even, even op de inhoud. Is dat uh, wat je ziet, is dat veel instellingen, zoals net ook uitgelegd werd vanuit de Rijksacademie. Men zich niet bewust is wat hier allemaal gecreëerd wordt. He, dat zie je ook bij bepaalde instellingen. Men vergeet dan te communiceren, bijvoorbeeld hoeveel succesvolle choreografen ze in de wereld hebben gezet. Of theatermakers of kunstenaars. En dat is dat stukje, met, met, met de visie dan, wat blijkbaar heet dat zo, uh, die, die, die er nu ligt. Uh, dat men dat vergeten is. Hè? Dus je, kunt, je hebt aparte dingen nodig, zoals productiehuizen... maar vaak is het ook uh, gelieerd aan een instelling. En die moeten vooral ook communiceren uh, wat ze eigenlijk allemaal... Die kunnen vodden. zichzelf dat ook aantrekken. Uh, ja, maar, maar ze, ze zijn het gewoon vergeten. Hè? Dus we moeten, we moeten ons daar veel meer op, uh, op inzetten... en bewust van zijn dat het daar begint. Even, even, is, is er sprake van schade? Dat wil ik even heel kort weten, uh, Jasper van Dijk, Ja, je het dat gewoon... Uh, er is, is het ja. 25 tot 30 procent wordt gewoon weggesneden. En er zijn heel veel instellingen en makers... die een positief advies hebben gekregen... maar die niettemin door het tekort aan budget nu gewoon verdwijnen. Bijvoorbeeld de Rijksacademie. Ja. Ik vraag het toch ook even aan, aan Bart Liefde. Is er sprake van, van, van schade door het beleid van, van, van uw staatssecretaris Zelster? Verschraling. Verschraling. Ja. Dat no, waag ik te betwijfelen als ik kijk naar wat er nu, uh, zoals het ernaar uitziet... Uh, per 2013 gewoon uh, uh, nog steeds uh, voorstellingen blijft maken. En uh, wat al die smeer zijn. Um, ja, het betekent wel, en dat, uh, daar zijn we altijd helder over geweest... dat er uh, een aantal mensen hun baan gaan verliezen. Dat, uh, dat wisten we toen we hier aan begonnen. Uh, net zoals dat er uh, bij, de, uh, bij Defensie 12.000 mensen hun baan gaan verliezen... en duizenden ambtenaren straks niet meer werkzaam zijn. Je hebt een kleinste. ja. En dat uh, is natuurlijk toch diep droef. Uh, want ja, we willen zo graag, zeker ook voor de jongere mensen... de militairen of de kunstenaars? Beide, kort, denk reactie, ik. Het is, het is helemaal niet fijn om je baan te verliezen, hmm. echt niet. Nee, en daarom uh, bezuinigt u een miljard extra nee, op Defensie. Nee, kort, even kort, ja. daarom um, ja, nou, gaan we het over Defensie. We houden op ja, cultuur. Kijk, wat gewoon heel erg wezenlijk is... is dat je niet alleen maar in de top investeert... wat dit kabinet gedaan heeft... Uh, die top moet ook overeind blijven. Maar dat je, je hebt geen top als je geen talent hebt. Dus ik, Althans, ik die blijf top verdwijnt dan in de toekomst. Zo is het. Ja. Er is ook als... geen cultureel erfgoed meer, bedenk ik me nu. Nee, zo is het. ja. ja. Dus dat, dat, dan heb je geen erfgoed meer. Dat doen meer. denken ja. op links, dat, dat stelt me zo teleur. Oh, de, links wij zo is zo optimistisch. Het allemaal is, zijn door de VVD. Ik is zo opgewekt ja. van aard, want wij willen gewoon toch de zaak stimuleren. Ja. Maar waarom bezuinigt u dan 100 miljoen nee, daar euro? Daar op, gaan we niet overheen, op de talentontwikkeling. Tot slot een oproep uit de sector. Mijn naam is Jette Raniet, ik ben voorzitter van Kunst 92... een organisatie voor kunst, cultuur en erfgoed. En ik heb een vraag aan de politici. Als de verkiezingen geweest zijn, komen de begrotingsbehandelingen eraan. En voor kunst en cultuur betekent dat uh, grote bezuinigingen... die per 1 januari al ingaan. En als we wachten tot er een regeerakkoord is... dan zal dat voor heel veel instellingen te laat zijn. Velen van jullie hebben gezegd uh, iets te willen repareren. Dus mijn concrete vraag is, wat ga je repareren? Jasper van Dijk. Uh, zie ons verkiezingsprogramma, cultuur, educatie, bibliotheken, niet te vergeten orkesten, podium en we kunnen natuurlijk de raad voor cultuur vragen van waar zitten nou de grootste schade. Mm -hmm. En daar zou je uh, dus het eerste ook... dus al die instellingen die nu hun subsidie verliezen... Ja. daar zou je kunnen herstellen. En ik ben er echt voor omdat voor 1 januari dus een hersteloperatie... Heel bedoel. concreet. Salim, Bellay? Ja, wij hebben gezegd dat we het ten eerste plaats belangrijk vinden... om wat correcties te voeren als het gaat over de orkesten, de productiehuizen... de kweekvijvers, maar ook vooral goed te kijken naar wat er is gebeurd in de regio. Want op dit moment zie je ook dat mensen in Groningen... misschien uh, uh, gewoon niet met bepaalde kunstvormen meer kunnen kennismaken. En ik vind dat ook wel belangrijk, want dat vergeten we wel eens. Uh, vanuit per, randstedelijk perspectief, wat het allemaal betekent voor mensen die wat verder weg wonen. Ja. Zijn er afspraken te maken? Ook al voordat uh, we. bedoel, net na de verkiezingen, Hoppen meteen aan tafel met z'n allen? Of, uh, ja, hoe? ik ben voor. Dat is natuurlijk aan onszelf. We kunnen gewoon bij elkaar ja, gaan zitten. zeker. Dat Nog even dat repareren? Je hebt een klein sprang. Ja, uh, Ik wil heel graag de cultuurkaart structureel repareren. We hebben hem nu voor maar één jaartje gerepareerd. Ik wil mm. hem structureel repareren. Uh, Jeugdcultuurfonds hebben we het uitgebreid over gehad. Goh. En ik vind dat uh, de adviesorganen... de Raad van Cultuurfonds, Podium, Kunst, beelden, kunst uh, die hebben hele behartig zwaardige dingen gezegd... over wat er als de wiede weer gerepareerd zou kunnen worden. Mm. Dat, dat moeten ook. we dan ook we doen. We hebben bijna geen tijd meer voor Bart maar die wil toch niks repareren. <laughs> Uh, wij bezuinigen nul euro de komende vier jaar. En wij investeren de 100 miljoen euro in het kunstvakonderwijs... in tegenstelling tot de PvdA en D66... die 100 miljoen euro op kunstvakonderwijs Ja, maar jullie bezuinigen. 200 miljoen euro, euro gaat wel Dat in de 1 januari het ja, hierbij. Ik dank uh, jullie. Jelle, Jette Kleinsma, uh, Salima Belhaai, Bart de Liefde en Jasper van Dijk. Uh, succes nog met de campagne. Nog een paar dagen. Hou vol. Uh, en dit was het uh, cultuurdebat op Radio 1. Straks na het journaal van 4 uur zijn we terug met Frank Dion. Applaus.